In zijn woonplaats Amersfoort is Victor Kajsepo overleden... die zich zijn hele leven heeft ingezet voor het recht op zelfbeschikking van West-Papua. Kajsepo was al een tijd ernstig ziek. Hij was woordvoerder van de gezamenlijke Papua-organisaties in Nederland... het West-Papua Volksfront. Ook lobbyde hij onder meer bij de VN voor de rechten van zijn volk en andere inheemse volken. Kajsepo werd geboren in Nederlands-Nieuw-Guinea. Na de overdracht van West-Papua aan Indonesië vertrok de familie naar Nederland... Ook zijn vader was een bekend voorvechter van de onafhankelijkheid van West-Papoea. Victor Kajepo is 61 jaar geworden. Topman Brouwer van het OM veegt de vloer aan met een onderzoek van het tv-programma Zembla. Dat zegt dat in 10 jaar 90 officieren van justitie grove fouten hebben gemaakt met bewijsmateriaal... en dat ze daarmee zijn weggekomen. Brouwer zegt dat het geen persoonlijke fouten van de officieren waren, maar fouten in de organisatie... Tegen officieren die in de fout gaan... wordt volgens Braber wel degelijk maatregelen genomen. In Rotterdam hebben een paar honderd Feyenoord-supporters geprotesteerd... voor het begin van de wedstrijd tegen Ajax. Supporters van de bezoekende club mogen van de burgemeester van Amsterdam en Rotterdam... niet bij de klassieker zijn vanwege ongeregeldheden in het verleden. De supporters vinden dat ze worden gestraft omdat een paar mensen rotzooi trappen. De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax is geëindigd in een 1-1 gelijkspel... Na 25 minuten scoorde Pantelic de 0 1 In de 67e minuut maakte Wijnaldum de gelijkmaker. De Tsjech Stibar is in eigen land wereldkampioen veldrijder gewonnen. In Tabor eindigde hij op een parcours vol sneeuw en ijs voor de Belgen van Tornout en Nijs. Beste Nederlandse renner was Gerben de Knecht op de negende plaats. Bij de vrouwen was Nederland succesvoller. Marianne Vos prologeerde haar wereldtitelveldrijden En Daphne van der Brand werd derde. Het weer geregeld zon vanavond en vannacht. Opnieuw kans op winterse buien. Temperatuur is nu iets boven nul. Dit was het en.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 Yeah. So you started from the bottom But you always saw the light And now you're ready for your journey One direction, reaching high Keep the feeling of the spirit Always present as you climb One direction, one vibration the message, let's try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 Zandvoortse zaken. Ik spreek vandaag met Emma Nel. Emma is Zuid-Afrikaanse en ze woont ze al een hele tijd in Nederland. Emma, hoe lang ben je al in Nederland? In, tien jaar wordt, in maart wordt het tien jaar. Dus, uh, ja. En hoe is het uh, gekomen dat je hier naar Nederland toe ging? Uh, mijn man is voor zijn werk hier gekomen mm -hmm. en uh, ja, ik ging mee natuurlijk. <laughs> en jullie zijn allebei uh, uit Zuid-Afrika? Allebei uit Zuid-Afrika. En waar ben je geboren dan? Ik ben eigenlijk in Engeland geboren. Oh, ja. En ik was vier toen ik uh, naar Zuid-Afrika ging, dus uh, mm -hmm. ja. Dus je ouders gingen verhuizen misschien? Ja, klopt. En dus het is nieuw, niet nieuw om uh, van een land te veranderen, nee. <laughs> maar ik was toen heel klein. Ah, dus. je spreekt wel heel goed Nederlands, nou, dat is wel leuk. Dus je moest uit het Engels eigenlijk het Nederlands leren? Ja, klopt. En hoe vind je het uh, hier in Zandvoort? Ik heb het helemaal naar mijn zin. Ik oh. vind het echt geweldig. Uh, als ik maar bij de zee zit, uh, prima. Hmm. Echt geweldig. Nou, wat ja. leuk. Ja, en woon je altijd uh, is in Nederland, woon je altijd al aan de zee? Helaas niet. Oh, waarom oh, niet? Nee, nee uh, in Johannesburg. Ja. Oh, in Nederland bedoel je? Ja, ja, nee. Ja. Uh, in, eerst in Benveld en in daarna naar in ja. Maar ja, ja, toch wel. Dicht bij, bij de, de zee. En in uh, Zuid-Afrika woon je in Johannesburg. Johannesburg, ja. Zo ver weg uh, van de zee. <laughs> Vandaar dat je dit wel leuk vindt. Ja, ja, klopt. Dus je bent eigenlijk uh, hier met je man naartoe verhuisd. Ja. En uh, nu werk je hier. Woon je al weer tien jaar hier. En hoe lang werk je hier? Ik heb uh, andere werk gehad. Ja, uh, wat deed je voor? Uh, ik werkte in een raceagent. Uh, oh, zo. ja. Uh, dus daar, je, daar heb ik... Uh, gestopt, uh, dat ik gestopt, uh, omdat ik uh, een kindje kreeg. Oké. Okay. En uh, ik vond het, ja, het was niet echt mijn ding. Uh, uh. Daar kon ik niet mijn creativiteit uh, kwijt. Ja. Dus uh, ik had eigenlijk mazzel dat ik uh, gestopt ben, want ik kon eigenlijk de dingen doen die ik leuk vind, uh, ja. beginnen eigenlijk. Dus ik was, ja, hoe oh, ja. ben je begonnen? En hoeveel ja. jaar is dat nu geleden dat je baby geboren werd? Dan? Uh, hij is nu acht. Ja, acht jaar al. Ja, dus het schiet uh, aardig op. Ja, ik heb maar een paar jaar daarna gewerkt, maar. Uh, ja, geslopt. Ja. En, uh, nu ben ik heel blij, natuurlijk. En ik heb jou ontdekt uh, op de website dat je dus. Uh, ja, foto's uh, op de website hebt gezet en die verko verkoop je ook. Ja. In allerlei uh, ideeën heb je daar ook bij. Hoe ben je zo tot het fotograferen gekomen? Weet je dat altijd al? Of in die acht jaar pas? Nee, ik heb altijd foto's gemaakt. Maar niet dat ik zou zeggen... Uh, ik ga dit verkopen. Mm. Het was... Ja, eigenlijk was het in de laatste twee jaar... Een, naar voren gekomen dat ik iets ermee kan doen. Ja. Uh, en dat vind ik juist leuk. Dat ik niet alleen de foto's neemt, maar verder dingen maken met foto's, ja. kaarten en collage en dat soort dingen. Dat ja, is ook iets te beter, zeg maar. De creativiteit komt <laughs> uh, naar boven. Ja. En hoe kwam je op het idee van de website? Ja, dat is een goede vraag. Hoe kom ik... Uh, ja, het is een soort portfolio uh, uh, misschien. Uh, mm. uh, ergens ja. moet ik het... Uh, Quaite, ja. <laughs> maar ergens moet ik het zetten, de foto's zetten, en, uh, vandaar, ja. En uh, de website zelf maken was ook een deel van de creativiteit, zeg maar. dat uh, mm. Je kan dat opbouwen en ja. spelen ermee. Dat ben je helemaal zelf gaan doen, dus Dat heb ik zelf zetten. gedaan, ja. Oh, dat is ook Website leren maken, ah, ja. dus ja. Heb je daar cursus voor gevolgd? Nee. Oh, nee, dat, dat is wel, wel. wel. Ja, puzzelen <laughs> en uh, ja. Dat is wel heel erg leuk. Ja. Dus je zet je, zelf, je foto's ook zelf op internet. En hoe heet je bedrijf precies? MNL, dus mijn naam, uh, mnlinspirations.com Oké, okay. ja. dus daar kunnen mensen al je foto's bekijken. Ja. En als ze met jou in contact kunnen komen, kunnen ze jou ook bellen? Klopt. Of welk telefoonnummer kan ah, dat? Uh, ik heb een 06-nummer, 06 27 3000 Oké, okay. dankjewel.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 Inspirations. Emma heeft een site waarop hele leuke foto's staan die je ook kan kopen. Je kan ze bestellen via internet, maar je kan ook bij haar thuis in het kantoor komen. En wat is het adres eigenlijk voor het kantoor? Dokter Kuiperstraat, 24 en dat is in Zandvoort Zuid. Oké, okay, nou dat is ook duidelijk, dan kunnen de mensen je vinden. En hoe lang bestaat je bedrijf nu al? Onder een half jaar. Oké, okay, anderhalf jaar ben je al bezig ja. met het internet. Ja. En hoe loopt het? Uh, Weet het mensen je te vinden? Hoe maak je reclame eigenlijk? Ja, uh, met mensen die ik uh, sp spreken ofzo. Uh, ja, meestal komt het naar voren op een of andere manier. Ja, en, uh, ja het gaat eigenlijk vanzelf. Uh, ik ga niet echt uh, reclame doen of... Uh, ja. ja. Nee, het is leuk. Ja. Dus via via eigenlijk. Via via, ja. Ik, ja, ja. Reclame. Ja. ik kwam zo'n leuke boekenlegger tegen. Ja, het, ja. En er stonden hele mooie foto's op, ook van de zee. Ja. Vooral de zeegezichten, spreek ik mij als standwoord natuurlijk erg aan. En toen dacht ik, hé, hey, dat wil ik zien. En toen ben ik uh, dus de site op gaan zoeken. Kan je nog even de site noemen, hoe het heet? Emmen-nl-inspirations.com En daar zie je dus hele mooie foto's van allerlei onderwerpen. Wat voor thema's heb je allemaal? Het is, uh, de, de foto's zijn van de natuur. Dus uh, ik maak groepjes van bijvoorbeeld dieren, uh, de zee, uh, insecten, uh, bloemen. Dus ja, wat, wat je in de natuur kan vinden, maak ik een soort uh, groepje van. En uh, dat is te vinden op de zaad. <laughs> ja, en dat is dus uh, echt heel leuk om te zien. Want dan klik je bijvoorbeeld op een, zo zie ik dat dan, hè, op een zeegezicht... En dan komen daarna een heleboel zeegezichten <laughs> in de En dan kan je dus uitkiezen en dan staat er een mogelijkheid van, uh, je kan kiezen of je dat dan wil bestellen. Of op kaartformaat uh, bijvoorbeeld heb ik een kaart. Maar je kan ook bijvoorbeeld hele grote uh, Canvas, schilderijen, Canvas, ja. hoe noem je dat zelf? Ja, Canvas op, op Canvas. Ja, ja, dus je kan het afdrukken op Canvas. Doe ja. je dat zelf? Uh, nee, via, in, via een ander bedrijf zeg ja, maar, maar. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Oh, ik, alle, alles kan eigenlijk met ja. fotografie het, uh, tegenwoordig zit het op alles uh -huh. um, en ik, ik leer ook van want ik, ik maak een soort project van elke ding uh, en ik leer hoe ik dat best kan ja, maken zeg maar voor me ja. krijgen. en uh, ja leer ik elke keer iets nieuws en, uh, ja, ja. ja en je kan dus ook allerlei formaten klopt kiezen. Ja, het is niet alleen wat de mens uit. wil hebben. Ja. Ja, dus het is heel individueel bepaald van hoe groot is je kamer, je wand, waar je het wil hangen. Ja. En uh, ja. hoe groot wil je de foto hebben? Ja. En de, de, ook de stijl ja. van de foto, ja. de kleur kan je kiezen. Uh, je doet ook andere dingen, zag ik. Iets van gedichten. Ja. Maak je zelf gedichten? Ik maak zelf gedichten. Dus, uh, dat is iets dat uh, ja, van binnen komt. En uh, in, uh, ineens is het op de Papier, ja. <laughs> ik, ik kan het verder niet, ver, niet uh, goed beschrijven. Dat is zo. Uh, de woorden komen naar boven en uh, dat is het. Ja, dus je hebt veel inspiratie ja. om gedichten te ja. schrijven. Ja, en dat de inspiratie, inspiratie is uh, van de natuur. Ja, dat door de natuur ja. krijg je inspiratie om ook te schrijven. Ja. En het leuke is, vind ik, dat je op de site dus de gedichten en de foto's bij elkaar brengt. Klopt, ja. En dat Klopt. is wel heel mooi ook. Hè? Dankjewel. Ja. <laughs> Ik zag dat je ook uh, andere dichters uh, op de site hebt staan. Hoe kom je aan die gedichten? Ja, het is ook, de, de woord heeft zoveel kracht. Uh, en als ik iets leuks tegenkom uh, via internet, in een boekje, weet ik veel, overal. Uh, ja, dan schrijf ik het op en uh, zet ik het op mijn site. Uh, en ook de naam van wie het is. Dus ja. uh, wie heeft het uh, gezegd of geschreven. Ja, dat is heel leuk. Want het combineert leuk, vind ik, de foto's en de gedichten bij elkaar. Hè? En dan alle leuke thema's. Uh, je had ook nog iets, zag ik, in de cadeauwinkel met uh, wensflessen. Wat is dat? Ja. Nou, dat is ontstaan door... Uh, nou, die idee is ontstaan door... Een hele goede vriendin uh, heeft een moeilijke tijd uh, meegemaakt. En ik dacht, nou, het is wel leuk dat zij uh, van haar vrienden een... een uh, ...berichtje kreeg, zeg maar. Ja. Dus ik heb hele kleine kaartjes van gemaakt, van, uh, van de foto's gemaakt. En uh, in ja. een, een mooie uh, apothekerspot uh, gedaan met wat uh, natuurdingen erbij. Ja. En uh, de bedoeling is dat iedereen uh, iets persoonlijks zou daarop kunnen schrijven voor de, ja. de persoon. Het is ook leuk om bijvoorbeeld als iemand in het ziekenhuis ligt, uh, ja, in plaats van bloemen ja. dat je dit geeft. Uh, dan kan iedereen een persoonlijke bericht uh, daarop schrijven. Ja, dat dus is echt heel leuk om te zien. Dat is een soort grote apothekersvlees, inderdaad, ja. met zo'n dop erop. Ja. En daarin zitten dan allemaal natuurproducten, met ja. leuke kleuren. Ja, heel verschillend. En allemaal kaartjes. Ja. <laughs> Ja, ja het die kaartjes, dat is dus, uh, zijn eigenlijk de kleine afdrukken van je foto's. Van mijn foto's, ja. En dan kan je dus uitdelen aan je vriendinnen die dan allemaal iets ja. liefs erop zetten. Of iets aardigs. Ja. Voor de persoon die ziek is of ja. dat soort dingen. Ja. Ik vind het een heel leuk idee. Dus Thank je you. hebt het zelf een keer al uitgeprobeerd. Ja. <laughs> en uh, ze vond het heel erg leuk. Dus ja nou. Wow. <laughs> Zit het op de site. Ja. Het is een leuk idee om zo een cadeau te geven. Dankjewel. going ZFM, fun. Fun. Fun. al twintig jaar live. Live, is 20 jaar ZFM. The chills that you spill up my back keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. My wish. Sing it, baby. I About oh, it's about to be all... thema's fotograferen ook en bijvoorbeeld het thema bloemen waar heb je die gefotografeerd? nou gelukkig liggen bloemen overal ja. <laughs> dus het is uh, heel makkelijk uh, om, om dat te vinden ik uh, woon gelukkig ook heel erg dicht bij de bloemenvelden dus mm. dat is ook uh, ja. handig <laughs> en ja. mooi ja. En, uh, maar de, de foto's uh, kan je overal maken Dat is uh, de, wat is mooi van uh, bloemen in de tuin. Uh, ja, overal. Leuk. En ga je dan bijvoorbeeld een, een middag een paar uur op zoek naar bloemenfoto's? Of maak je gewoon overal foto's en dan doe je de bloemenfoto's later bij elkaar? Uh, ik ga niet bewust op zoek naar één iets. Uh, uh -huh. Ik ga meestal wandelen en als ik iets uh, zie, dan neem ik een foto die ik denk ja. van... Dat is hem. Uh, en, en dat is juist uh, wat ik mooi vind. Oh. Daar sta ik stil van. Daar neem ik een foto. En dat is... Uh, ja. bedoeling. Het is bedoel. Echt een momentopname. Uh, yeah. Dat het iets heel moois yeah. is. Want is elke foto altijd heel mooi? Of moet je een selectie nee, maken? Nee hoor. <laughs> het is uh, helaas... <laughs> het is niet altijd uh, perfect. En, uh, maar de, de natuur is ook niet, zou ik zeggen altijd perfect. Nee. Uh, daar zitten uh, dingen tussen soms, als je een foto maakt, uh, ja, een vogel vliegt voorbij, of ja, je weet het nooit. En, maar het is juist een, een, een leuke uitdaging om dat mooi te maken en uh, een mooie foto te krijgen. Dat, ja. Uh, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik uh, echt in de moment staat te uh, kijken, het komt goed. Het, mm. uh, ja. Ik heb heel, een heleboel foto's tussen. Ja, moet, moet wel goed zijn. En, en wat voor camera heb jij? Ik heb een hele leuke Nikon D70. Dus uh -huh. uh, die kan van alles. Uh, dus ja, heel mooi. En je kan ook dan alles op internet zetten, of op de site? Dat bewerken, misschien ja. of zelfs, of, of dingen doen. Ik bewerk de foto's heel weinig. Ja. Uh, ik gebruik geen Photoshop. Hmm. Dat uh, ik, ik wil het een keertje leren, maar. Ja, voorlopig gaat het uh, nog goed. Ja. Dus <laughs> ik, ik knip wel omdat het moet op de, foto, oh, op de site passen bijvoorbeeld. Mm -hmm. of, dus dat kan ik wel doen. Ja. Maar uh, met Photoshop erg de, de, de foto uh, veranderen, dat doe ik niet. Nee, nee het moet wel een beetje origineel ja. blijven. En ja, klopt. Het en dat, uh, het ja, ja. Ik vond de, de, de moment heel mooi. Hm. Dus waarom zou ik het eigenlijk veranderen? Dus, ja. ja. Hoe dichter bij de moment uh, de foto is, uh, hoe blij ben ik. <laughs> ja, dat is dus een heel uh, goede uitgangspunt. Uh, andere thema's die ik heb gezien, waren bijvoorbeeld ook zee. Mm -hmm. ja. Kan je daar <laughs> iets over vertellen? Is dat allemaal hier in Zandvoort gefotografeerd? Ja, ik denk al die foto's op de site zijn wel van Zandvoort. Ja. Uh, het is echt uh, een schitterende zee. Ah. Uh, en het is ja. altijd veranderend ja. en uh, verrassend. Ja. Heel mooi. Ja. Dus, uh, Heb je een mooi. hele collectie zeegezichten thuis? Heel veel. <laughs> ja. Dus toen ben je mee begonnen misschien toen je hier kwam wonen? Ja, klopt. Ja. ja, klopt. Inderdaad. Dat is wel heel leuk natuurlijk. Want zandvoerders vinden dat natuurlijk altijd prachtig. Ja. En uh, ja, wat, wat, wat kan je iemand aanraden die zegt: Nou, ik wil een mooi zeegezicht in de kamer hangen. Wat zijn dan de mogelijkheden? Het hangt eraf wat die persoon zelf wil. Uh -huh. uh, het kan van alles. Je, je kan zoveel tegenwoordig met foto's doen. Dus ik, ik laat het aan de persoon zelf. Aan wat ze wil hebben, persoonlijke smaak, wil je dat op canvas, wil je dat in... Ja, in allerlei uh, verschillende dingen kan je met foto's uh, ja, gebruiken, kan je foto's gebruiken. Dus het is heel beperkend, vind, vind ik dan, om te mm -hmm. zeggen, je moet het op deze maat hebben. Of ja, dus ik laat het echt aan de persoon uh, ja. zelf. En je kan dan kijken van nou, waar ja. past het het beste? Ja. En, past het in je huiskamer of welke kamer dan? Ja, vraag maar mee. Uh, advies, mm -hmm. dat, dat kan altijd natuurlijk. Ja. Maar ja, het is jouw smaak, jouw huis. Ja. Het moet er allemaal in passen, ja. precies hè? Ja. Wat oh, een leuk idee. Heb je ook contact met bedrijven misschien, dat je meerdere oplages van iets maakt? Nee, niet echt veel. Misschien komt dat nog. Ja, maar... dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Zou je dat wel willen? Ja, ja uiteindelijk want, wel, ja. Ja, want in Zandvoort zijn natuurlijk heel veel zaken die misschien ook iets uh, moois uh, aan, de, aan de wand willen hebben. Ja. En je zou zo'n hele collectie zeegezichten bijvoorbeeld in een leuk restaurant ja. kunnen hebben. Mooi. Hè? Ja, mooi. Kom maar op. Ja, ja leuk. <laughs> Dus dat is nog niet helemaal ontdekt, maar dat kan nog gaan Nee, zeker. Het is een levende, bewegende bedrijf, inspiratie. Ja. En naast de zeegezichten zag ik ook bomen. Zijn dat allemaal Nederlandse bomen? waar Maak je die foto's hier in de bossen? Ja, in de ja, buurt, in, in ja. ja. En uh, we hebben genoeg van, de ja, nou, <laughs> nou, genoeg, er ja. da kan altijd meer natuurlijk. Maar ja, er zijn heel veel verschillende. En het is... Uh, ja, een boom heeft verschillende delen, ja. dus ja, en het blijft mooi, vind ja, ik. Het maakt niet uit welke tijd van het jaar, dus altijd Ja, hard. al mooie kleuren ja. in de herfst, ja. op de tijden maar het uh, sneeuw, je hebt ook mooie sneeuwgezichten. Zakken. Ja, dat zie je ook allemaal mooi dat sneeuw erop, zoals we met de kerst ook zagen. Klopt, ja. Dat is prachtig voor foto's natuurlijk. Ja. Uh -huh. Baby, have some trusting, trusting When I come with lust and lust Cause I bring you that comfort I ain't only here cause I want you, Body, I want your mind too Interesting is what I find you And I'm interested in the long haul Come on, girl yeah. <laughs> Go. if I take you Love for you is not if I always want you with me. I'll play Bobby and you play with me If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool. No, no, no, the funk with my heart.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 That that that, girl, that that that that that girl, that that that that that that girl, that that that that that that girl, don't don't Inderdaad. Ik ga soms op race. Ik kom uit Zuid-Afrika, dus ik ga vaak naar Zuid-Afrika toe. En uh, daar maak ik ook foto's natuurlijk. Mm. Overal. Uh, ja. Maar de meeste foto's op de site zijn uh, vanuit Nederland. Ja. ja. En bijvoorbeeld de zebra's en zo, die komen die, die komen en niet en uit Nederland, nee. Uit Amerika, yes. Ook niet uit de Ja. Wat ik ook leuk vond, dat was een, een soort foto van een soort... Uh, ja, misschien een ree of een eland, ik weet niet meer precies. Mm -hmm. Maar dat is ook leuk natuurlijk. Voor, uh, hier heb je de waterleiding Ik yeah. weet niet of je het weet. Er zijn heel veel herten. Ja, ja. ze komen zelfs in mijn tuin. Dus ja. ik ben heel blij mee. <laughs> Daar kan je heel dichtbij. Ja, heen, ja heel heen, dichtbij heen. inderdaad. Dus ja. dat is weer het voordeel van een overschot aan herten. Dat je heel ja. makkelijk foto's ja. dus naar neemt. En een hele mooie ook. Ja. En heel mooi en heel dichtbij. Ja, klopt. Dus ik dacht, dat is wel uh, een goede inspiratiebron. <laughs> ja, dat zie je maar het weer. is overal eigenlijk. De, ja. de inspiratie uh, kan je overal vinden. Ja. Wij zitten echt tussen de natuur. Ja. En ja, als je het wil, is het te vinden. Ja. ja. Nou, dat is goed om te horen. Heb jij jezelf leren fotograferen, of heb je ooit een cursus gevolgd hiervoor? Nee, dat uh, heb ik zelf allemaal ontdekt. Ja. Uh, misschien doe ik dat nog een uh, cursus, ja. Ja. maar uh, voorlopig even niet. Ik ben het gaat goed, zo, ja. zoals het is, maar ja, wie, weet, mm -hmm. wie weet? Misschien kom ik op, op een bepaalde grens die ik denk van dat wil ik ook leren of doen of uh, ga ik op cursus? Ja, dat zou je altijd Ik blijf leren, leren. leren. Ja. Ja. ja. Maar ik vind het zo uh, heel professioneel. Dankjewel. <laughs> dus ik, ook, dat wil ik even weten. En uh, ja, wat heb jij verder nog voor andere hobby's misschien? Als het maar creatief is. <laughs> ja, als je nooit van creatief bezig zijn. Ja, klopt. Ja. Uh, dus ik, ik doe heel veel uh, dingen. Uh, maar uh, ja, net wat ik zei, als het maar creatief is, ben ik uh, ja, echt voor, wat blij. Wat voor dingen bedoel je dan? Als je leuk om te doen. Dat blijft het, uh, anders. Ja, dat, dat ligt aan. Uh, als je creatief bent, is altijd. Er is altijd iets leuks om ja. te doen. En uh, ja. Tuinieren bijvoorbeeld. Ja. ja, het is ook een soort creativiteit, ja. ontwerpen, dat soort dingen. Ja. Daar ben je ook mee bezig, ja, ja klopt. Dus ja. Met de tuin en zo. Ja. En ook bijvoorbeeld schilderen of tekenen schrijven? Tekenen maar. doe ik wel, ja, dat wel. Ja. Maar het, het, de fotografie blijft. Ja. Uh... <laughs> dat is een oh. allerleukste lijstje ja. doen. Ja. En heb je er veel tijd voor nu nog om te fotograferen, ook naast je gezinsleven? Je hebt een zoontje acht, begrijp ik. Ja, ik maak de tijd ervoor. Ja. Omdat het heel belangrijk is voor mij om in de natuur te zijn. Mm -hmm. En dus ik maak de tijd ervoor. Ja. En hoe vaak ben je in de natuur? Ga je elke week of elke dag een stukje lopen? Of neem je altijd je camera mee overal naartoe? Ja, als ik een moment heb, denk ik van, ja, hup, in de natuur oké, okay, dus dat doe je heel veel en dan heb je altijd uh, wel zin om te fotograferen, yeah. dat hoort er gewoon bij Ja, yeah. als je dan met de camera <laughs> bent inderdaad, ja yeah. leuk uh, weet je nog dat je de site af had hoe, hoe voelde dat van, hé hey. <laughs> nou, het is interessant dat je zei de site af uh, ik voel me dat het niet af is nee. het, net wat ik zei, het blijft uh, een bewegende iets uh, MNL Inspirations, mm. Als ik iets tegenkom die ik denk van... Nou, dat is mooi. Ga ik uh, een project van maken. En ja. ga ik verder. Dus het, het blijft uh, bewegend, zeg maar. Ja, dat is ook het voordeel van een site. Je ja. kan altijd blijven veranderen. Ja. Nieuwe dingen erbij zitten. Of nieuwe ja. rubrieken. Ja. Dat is wel heel leuk. Dus je blijft het uh, vernieuwen. Ja, Dus klopt. we kunnen steeds weer opnieuw kijken. Kun je nog even zeggen van uh, hoe de site is? Wat de naam is? Uh, het is mijn naam. en uh, Dat is Emma. Liggenstreepje Nel in, Liggenstreepje Inspirations.com Wel een uh, mond vol, maar het <laughs> is wat het is. <laughs> dat is daar. Nou, je, je naam zit erin, dus dat is ja. bekend. En, en de, de ja. achternaam zou ik even bijzeggen is uh, Nel, met één L. Met dus één je, L. Ja, ja, dan kan je makkelijk vinden. En dat is je achternaam, hè? Dat is mijn ach achternaam, ja. Dat is een hele bekende Zuid-Afrikaanse naam. Klopt. Zoals we hier de Papen hebben, bijvoorbeeld. Ja, Nel is echt heel bekend in Zuid-Afrika. Dus dat Zuid is een leuke achternaam. Oké, okay, nou, hartelijk bedankt voor dit interview. Dank en we gaan, ja. gaan we weer eens naar de site kijken. Eh. Uh, ja, misschien kan je ook nog iets vertellen over de kaarten zat ik nog even te denken. Ja. je hebt heel veel kaarten ook, hè? Ja, ik maak van de foto's wenskaarten en ik heb pas uh, cadeau kaartjes gemaakt van het kleine uh, ja. formaat. En uh, ja, er zijn nog veel meer dingen die ja. ik uh, met de foto's ga doen. En uh, net ja. wat ik, ik zei ook. Uh, ja, het wordt een project als ik wat zie. Dus uh, ja, ga maar, ik zou zeggen, ga maar op de site kijken. En als je vragen heeft, uh, hoor ik het graag. Ja, nou, dankjewel voor het interview. We hebben altijd nog aan het eind van het programma de shout-out. Oh, en dan vraag wel. ik waarom zouden we het bij jou uh, moeten gaan kijken om foto's te kopen? Om jezelf te inspireren, zou ik zeggen. <laughs> nou, dat is een hele goede, korte en krachtige uitspraak. Dankjewel. Dankjewel. En veel succes met je <laughs> Dankjewel. Hey Mr. Hey Mr. Oh. Shit. Uh -huh.